4 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Heck en Tim Overdien. De fietsers razen voor richting Kapdak. Ze hebben nog wel één echt bultje van de derde categorie voor de boeg. Maar misschien wel dit uur al finish. En in dit uur reizen we ook mee met correspondent Sander van Horen... in het kielzorg van VN-waarnemers in Syrië. Eerst nu het NOS-nieuws met Ewout Jong. Waarnemers van de Verenigde Naties zijn aangekomen in het Syrische dorp Tremzee. Activisten zeggen dat het leger daar donderdag meer dan 200 burgers heeft geduld. De waarnemers gaan onderzoeken wat er klopt van de meldingen van een bloedbad. Het staat wel vast dat er iets is gebeurd in Tremzee, want ook de Syrische staatstelevisie meldde gisteren dat in het dorp veel doden zijn gevallen. Als er inderdaad meer dan 200 slachtoffers zijn gevallen, is het bloedbad in Tremzee het grootste sinds de opstand in Syrië in maart 2011 begonnen. En zometeen meer daarover. Een jongen van 18 die in de gevangenis zit, wil een schadevergoeding... omdat zijn celgenoot zelfmoord heeft gepleegd. De jongen uit Almelo zag ochtends zijn Duitse celgenoot van 30... in de kast hangen met een laken om zijn nek. Hij waarschuwde de gevangenbewaarders... maar die kwamen volgens de jongen vijf minuten later pas kijken. Volgens een advocaat heeft de jongen er psychische klachten aan overgehouden. Hij slaapt slecht en moet er constant aan denken. En dat is de reden voor een schadevergoeding, zegt zijn advocaat. Maar het is mijn cliënt niet in eerste instantie om geld te doen...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 Hollande wil dat er opnieuw onderhandeld wordt over de reorganisatie... zodat de sociale gevolgen tot een minimum beperkt blijven. Ook vindt hij dat de Franse auto-industrie te weinig investeert in nieuwe ontwikkelingen. Dat moet anders, zegt Hollande. Correspondent Ron Linker. Daar wil hij toch uitgebreid gaan spreken met de, de, deze bedrijven. Maar ja, wat voor maatregelen kan zo'n regering dan nemen? Ja, dan moet je toch denken aan het instellen van een expert... die over twee weken dan met zijn conclusies moet komen. Dus daar moest hij het antwoord toch wel een beetje schuldig op blijven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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Teck en Tim Movertief. En natuurlijk met Bart Voskamp, die zijn weer klaar... om de slotfase van de 13e etappe van de Tour de France mede in te kleuren. En daarvoor gaan we dan ook snel naar de koers. Want Gio Lippens, die eenzame vluchten, dat groepje peloton, hoe is de situatie inmiddels? De situatie is eigenlijk een beetje ongewijzigd wat betreft de voorsprong van de koploper op de 7. Achtervolgens met daarbij dus Roy Curvers, 1 minuut en 3 seconden. Het zal moeilijk worden voor die koploper hoor, want de wind die blaast schuin van opzij. Het peloton rijdt inmiddels op 2 minuten en 55 seconden en ze hebben de kust zo'n beetje bereikt. Ze rijden in de richting van Frontignon, dan in de richting van Sète En daar krijgen we dat klimmetje, die afdaling en dan... Dat hele lange stuk tussen het bassin de Toe en de Golf du Lyon. Dat is de Middellandse Zee. En dan de aankomst in Cap Dakde. En een hele leuke verrassing hebben ze voor het einde bewaard. Want de sprint moet gewoon op een rotonde worden afgewerkt met een bocht erin. Ongelooflijk. We zagen het inderdaad al in het routeboek dat het gevaarlijk is strakjes. Daar in Cap d'Arcde. We gaan het allemaal wel meemaken. Maar met wie gaan we het meemaken? Hoe groot gaat het peloton zijn? Want het is ongelooflijk nerveus in het peloton. Vooral waar achter. Achter alle fotografen weg moeten. Waar de toerorganisatie allerlei restricties heeft uitgevaardigd. Betekent wel dat ze daar wel wat verwachten. Voorlopigheid, gaat dus gewoon nog altijd aan de leiding. Eén minuut voorsprong op zijn zeven achtervolgers. Die er nog altijd voor knokken. Want die rijden met dik 50 per uur. De wind nu in de rug. Omdat de weg weer eventjes is gedraaid. De wind nu echt vol in het voordeel van die zeven achtervolgers. Maar ja, het meeste voordeel. Dat heeft dus Michael Morkov... van Pablo Oetassoen. Samuel Dumoulin, Mathieu Ladaniou, Roy Curvers, Jemiel Gouvin, Maxime Bouet en Jérôme Pinot... komen nog niet echt heel erg veel dichterbij. Het blijft zo schommelen rond de minuten. zij hebben dus nog zo'n kleine twee minuten voorsprong op het peloton. De wind zorgt voor verkoeling op een dag dat het behoorlijk warm is. Maar die zorgt dus ook voor heel veel onrust in het peloton. En het is ook nog eens heel erg druk langs de kant van de weg. Duidelijk een gebied waar veel toeristen zijn. Als dat allemaal maar goed gaat, dadelijk in de finale van deze etappe. Ici Sports Homer Tour de France. Le spectacle de Radio AIM. La radio d'une génération. Into the groove van uh, Madonna. 1 plus 7 en daarachter het peloton Guilippens. Het is chaos in het peloton, want het peloton is zojuist gebroken. In twee stukken is het gegaan. En dat betekent dat er een hoop mannen vanaf moeten, hoor. Ik raapte zojuist op. David Miller, de winnaar van gisteren. Joenie Hogerland zat daarbij. Albert Timmer. Levi Leipheimer, om maar eens iemand te noemen. Een mannetje van Rabo waarvan moeilijk te zien was wie het was. Maar ik dacht dat het Bram Tankink was. En het zou ook wel eens kunnen kloppen. Want Tankink heeft verklaard dat hij last heeft van zijn rug. En dat het allemaal erg moeilijk gaat. Maar dat hij desnoods op het tandvlees... Rijs wil gaan halen. Het tempo aan kop van het peloton wordt gemaakt door drie man van BMC. De ploeg van Cadel Evans. Vlak daarachter zien we nog wat groene mannetjes. De mannen van Peter Sagan. En dan kijk ik wat verder. dan zie ik ook nog de gele trui gewoon bij zitten. De gele trui die daar in dat peloton zit. Kijken wie we hier oprapen. Opnieuw een mannetje van Argos Shimano. Het is Jan Huguet. De Fransman van Argos Shimano die moet lossen. Het is nu al een slagveld. Want dit is echt het weer om op de waaier te gaan rijden. En dan moet dadelijk dat klimmetje in nog komen. Maar die wint, die wint, die wint. Wat waait die hard en wat komt die uh, van uh, zeg maar landinwaarts richting de zee geblazen. Michael Morkov, de eenzame koploper, zoekt een beetje de beschutting op van een vangrail en van wat bosjes aan de rechterkant van de weg. 57 seconden heeft hij op zijn zeven uh, achtervolgers. De handen onder in de beugel, de rug natuurlijk gekrond. Hij heeft in ieder geval zijn ploegleider bij hem. Die onafgebroken afgebroken in uh, de communicatie aan het schreeuwen is naar, naar hem. morkov het. Ik draai me even om, dan zie ik uh, daarachter zie ik, uh, dat uh, achtervolgende groepje komen. En dat groepje met Roy Curves heeft nog maar zo'n 50 seconden voorsprong... op dat eerste deel van het peloton. Het peloton is dus waar BMC zo aan het knallen was. Vanaf het moment dat we op die brede weg kwamen... echt zo'n beetje langs de zee. De zee ligt echt links van ons. En voor ons daar rijdt die Michael Markov. Een hele, hele hectische finale. Maar dat moet het meeste hectische moet dadelijk nog te komen, die Bart Voskamp, uh, ere wie ere toekomt, gisteren zei je al, het gevaar zit hem op die weg langs de zee, uh, dat het gaat waaieren. Uh, nou, de grote mannen blijven wel voorin, maar er zijn misschien wel wat sprinters, want je wil al wat mensen kwijt natuurlijk. Hè? Ja, het is, het, is, het is natuurlijk hartstikke mooi voor de renners minder. Want hier hebben we eerst bergop afgezien en die hangen nou weer op de kant. Uh, ploegen zijn uh, zich aan het organiseren. BMC is natuurlijk uh, Evans en uh, Van Garderen aan, van voren aan het houden. Uh, ja, Het wordt nu wel leuk, want ze rijden natuurlijk naar de, naar de klim... waar wat sprinters misschien er al afgereden worden. Uh, waar vluchters misschien hun kans gaan. En waar misschien Lotto-Grijpel uh, eroverheen kan helpen... En voor, ja, voor de sprint gaan en voor misschien nog een zegen. Want uh, we hebben een lange vlucht met een, een solo man Morko vooruit. Fantastisch gereden, maar dat gaat nog wel uh, terug aan. Ja, zeker. Het, het is zo nerveus en alle ploegen die rijden gewoon uh, op kop. Dus, en, en, en ja, we hebben net al gezien dat hij nou toch wel een beetje vermoeid begint te, te raken. En, en hij is maar alleen. Dus wel knap dat hij het, die groep wegrijdt, maar het is denk ik uh, kansloos. Want ik zat hier gisteren niet. Ik zat wel te luisteren. Wie noem je nou voor de voor de, voor de zij vandaag? Krijp? Krijpel. Krijpast, dat het kan, het kan nog, hè? We gaan kijken. We gaan kijken. We hebben nog 20 kilometer. Radio 1 Wat de tweets de tweets verzameld door Ron van Gaalog hier Ron. Ja, en ik ga nog even verder over, uh, over de tour. Uh, ja, het zou eigenlijk vandaag toch de etappe van Kenny van Hummel moeten gaan worden. Tenminste, dat, dat lazen we de hele dag. Gaat niet echt lukken, hè? Volgens Kenny van Hummel zelf. Is dit. Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, de, ook op Twitter is men niet heel optimistisch, moet ik zeggen. Uh, überhaupt is men niet heel optimistisch. De hashtag wie valt er vandaag van zijn fiets uh, komt vaak voorbij op Twitter... Vaak in combinatie met Van Hummel uh, trouwens. En ene Frits Lion King die zegt... Als Van Hummel vandaag wint, dan ga ik, al mijn volgers, uh, ga ik van al mijn volgers de auto wassen. Maar Frits is ingedekt, want hij heeft maar zeven volgers. Johnny Pijenburg die gelooft nog wel in Kenny met de hashtag kom op Kenny. En Giel Faber die zegt... Ik wilde vandaag echt mijn geld inzetten op Kenny Van Hummel... maar online gokbureau Unibet die is gewoon vergeten om op te nemen... in de lijst met renners waar je op kunt gokken. Hashtag losers. Maar ja, het onderwerp van deze middag op Twitter. Het is niet origineel, maar toch het belabberde weer. Uh, Olympisch kampioen Maarten van der Weijden tweet dat hij wil gaan hardlopen. Alleen zegt Maarten dat hij nog wel even wacht tot de buien over zijn. En zijn volgers reageren eigenlijk net als ik heel verbaasd. Want vroeger was hij toch helemaal niet bang van water. Uh, voetballer Demi de Zeeuw die verveelt zich volgens mij ook te pletter. Want hij zet dus juist een collectie erotische foto's. Van dames, dames online op Twitter met de hashtag Ronde Dingen. We zien die dingen nu ook op de Radio 1 webcam. Blote vrouwen, altijd goed voor de kijkcijfers. Kortom, de meeste mensen zitten gewoon binnen. Maar ondanks. Toch nog even tijd voor de rubriek. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Ja. Want waar kun je nu het beste tussen de buien heen gaan? Of waar had je op zijn minst naartoe kunnen gaan? Nou, onze topsporters die gaven ons vanmiddag tips via Twitter. Oud-judoka Dennis van der Geest... die tweette, tweette vandaag nog over kerkraden. Daar is hij heen gegaan, want daar is namelijk vanmiddag de finale... om de titel De Sterkste Man van Nederland. Je kent het wel, tracten gooien, betonvlechten, vrachtwagens stapelen. Volgens Dennis is het een spannende strijd... tussen titelverdediger Jarno Hams en Jan Wagenaar. En hij gaat ook nog even op de foto met... We zien hem op de webcam. Kennen we die nog? Ted van der Parre. Dat was de sterkste man in de jaren negentig. Dan onze oud-collega Edward van Kuilenborg. Die zit op dit moment te sidderen van de spanning... bij wat nu al de voetbalklassieker van het seizoen is. Feyenoord tegen BVV Barendrecht. Dan uh, Victoria Koblenko. Die geeft ook nog een leuke uittip. Laat voor de lolles even lekker je hersenactiviteit meten. Leuk en leerzaam. En ze doet dat trouwens vanmiddag zelf... voor het wetenschappelijke tv-programma Pavlov. En dan tot slot Thomas Dekker. Die uh, twittert vanmiddag dat hij een snobbel heeft bij een supermarkt in Dommelen. Want ja, u weet het ongetwijfeld, hè, daar zijn het weer de cornerwielenweken. Vertier voor jong en oud. Naast de Thomas Dekker kun je daar vanmiddag ook op de foto met de Panasonic ploegleiderswagen. En jouw natuurlijk de Rudy van Houts fanmobiel. Kortom, een middag voor het hele gezin. Wel opschieten, want het is bijna afgelopen. Dit was lekker weg in eigen land. Ja. Morgen nieuwe uittips en nieuwe sportzomer tweets. Oh, dat ligt een telefoon van het commissaria van de Media. Hm. Voor deze tweet over de supermarkt. Rolver Galen, veel plezier erbij. Hm. Ik heb er niet genoeg door de, de Frans. Ondertussen staan de fietsen klaar. De rillingen open nog over mijn rug. Radio 1. I'm going back to a time when we owned this town. I'm part of lane and the in the battlegrounds We were friends I'll De Tour de France. Want, want, want, Rio. Een valpartij uh, achteraan in het uh, peloton, uh, waar een aantal mannen, onder andere Grifko, bij betrokken is. Ik kijk nog even wie daar verder bij zijn. Ook de man in de bolletjesstruik, Frederik Kessiakov, de zweet, die ligt daarbij. En zo zijn er wel wat renners die tegen het asfalt uh, gesmakt zijn bij het binnenrijden van set. Want uh, het spektakel, de kermis, uh, de achtbaan, die gaat uh, nu beginnen hoor. Want ze draaien daar langs die haven. Ja, die uh, Kessiakov die staat daar nog steeds. Die gaat in ieder geval niet meedoen om de dagzegen. En het is natuurlijk nog ruim binnen de drie. Kilometer, want we zijn er nog lang niet. 25,3 kilometer nog. 1 minuut is het verschil tussen Morkov en het peloton. 48 seconden het verschil tussen Morkov en de 7 volgers, De voormalige medevluchter Sebas. Michael Morkov rijdt door de straten van Zetten heen... waar het ongelooflijk druk is in dat prachtige havenstadje. Heel toeristisch natuurlijk. En als hij dan uit dat centrum is, gaat hij dadelijk rechtsafslaan... en beginnen aan die dikke anderhalve kilometer land... Mol Saint-Clair 10,2% is het gemiddeld. Maar wij rijden er met de motor nu alvast even op vanwege de veiligheid. Omdat de verschillen natuurlijk zo klein zijn. Maar de ding is hartstikke stijl en heel, heel, heel veel publiek. Michael Morkov gaat zo beginnen aan die enige flinke muur van de dag: de Monde Saint-Clair. En zo mag Keen met een kleine onderbreking toch het nummer Sovereign Light afmaken. En gaan wij naar onze verslaggevers daar. Beginnen we beginnen naar jou, Gio. Want zitten we op dat bergie? Het is net de kermis, hoor. Steile wandrijden. De motor die daar probeert rond te rijden. Kevin is een van de eerste die nu moet los uit het peloton... in het begin van de beklimming van de Mons-Saint-Claire. En het is Cadel Evans die daar aan de voorkant het tempo probeert te maken. En dan ben ik benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Maar we hebben ook nog steeds een koploper. Michael uh, Morkov in de laatste kilometer van die klim. In het begin al heel stel. Heb je prachtige uitzicht op de haven... van zetten, dan draai je naar rechts, denk je nou, dit was het wel, maar dan draait die, draai, draait die bocht, of draait die weg terug naar links, en dan krijg je met daar toch een stelstuk, ongelooflijk en als je daar slechte been hebt, heb je echt een groot probleem Kevin Nis is dus gelot, me, gelost en ook Gos wordt nu gelost, Rio. die moet er ook af. Ja, dat zijn de mannen die eraf moeten en dan gaat het gewoon om het uh, klassement is dat uh, Dennis Medchoff die daar aanzet uh, die probeert daar weg te rijden met Kadel Evans in zijn wiel nu is de strijd om het klassement losgebarsten, Kadel Evans en Bradley Wiggins blijft zitten. Ik zie het. Froome die praat met hem. Wat ga ik doen? Ga ik er achteraan of niet? Froome kan er niet achteraan. En Morkov, Morkov staat bijna geparkeerd. Die staat uh, helemaal stil. Die heeft het verschrikkelijk moeilijk. Wordt natuurlijk wel aangemoedigd door al dat publiek. Op deze beklimming. Op die Mont saint Clair. Iedereen heeft zich daar verzameld. En wat een pukkel zeg aan het einde van deze etappe. De wind speelt een rol. Maar deze klim speelt overal. Wat een klim is dit zeg. Ze staan echt allemaal stil. Morkov is de leider niet meer in ieder geval in de wedstrijd. Hij wordt voorbij gereden door de man van Katusha. Waarvan ik denk dat het Dennis Menchov is. Is hij dan toch weer aan een revival bezig. En dan zie ik dat de leider in het klassement het helemaal alleen moet doen. Evans is geïsoleerd. Eén mannetje nog bij hem. Maar die rijdt achter hem en niet voor hem. En dan trekken al die andere mannen die trekken door. De mannen die hem los hebben gereden. Even kijken wat het verschil is. Het verschil is niet groot hoor. Van der Broek met Evans. En dan daar toch vlak achter. Daar zit dan Bradley Wiggins. Nibali maakt ook een sprongetje. Die probeert er ook naartoe te rijden. Dan kijk ik naar TJ van Gaal in het wiel van Bradley Wiggins. En Wiggins sluit weer aan bij Cadell Evans. De aanval van Evans is gepareerd. Mooi, mooi, mooi dat ze het uh, toch proberen bij deze beklimming. Ook al is er dadelijk nog een eind van uh, de top. Nog een eind naar de finish, 23 kilometer. Maar ja, daar gaat die wind natuurlijk weer een rol spelen. Want die weg is kaars en recht En dan rij je weer helemaal langs de zee. Dus als je dan een gaatje hebt, kun je wellicht proberen... om daar een slagje te slaan. Maar de eerste aanval van Cadell Evans en van Van der Broek... op die gele trui van. Wiggins is dus even mislukt. Hij blijft dansen op de pedalen, Evans. Hij gaat nu weer zitten in het wiel van de broek daar in het wiel. En dan moet Bradley Wiggins het gaatje toch weer gaan dichtrijden, zeg. En Nibali zit daar gewoon weer in het wiel. Nibali doet ook goed mee. Maar die zal misschien straks wel gaan aanvallen in de afdaling. En zojuist zag ik Roy Curvers helemaal geparkeerd staan. De hele dag in de aanval geweest. Ook Lauret, terwijl ook Laurens Laurent nu moet lossen in dat groepje met die favorieten. Die kan het tempo ook niet meer bijbenen. Hey, Ongelooflijk, wat een afdeling. Wij zijn uh, al over de top met uh, de motor. En jij noemde inderdaad net Nibali en afdalen. Een van de beste dalers ter wereld is die uh, Italiaan. Nou, en dit is een afdaling hoor, als je dat uh, goed kunt. Het is smal, de uh, bochten die het nu en dan doordraaien. Dat je denkt dat je de bocht gehad hebt, maar dan komt er nog een toetje achteraan. Een gevaarlijke afdaling naar beneden van die Mons saint clair Lijkt me echt iets voor Nibali om het daar nog een keer te proberen. Allemaal gelost. Uh, Simon Gerrans gaat er ook af. Nou, met Jugos had je ook al uh, genoemd uh, Grijpel. Die uh, ook uh, moet lossen. Dat zijn de mannen die er allemaal af moeten. En daar vooraan dan zien we Cadell Evans. Handjes op het stuur. Naast Jurgen van der Broek. Dan Bradley Wiggins. Dan Christopher Froome. Dan zien we daar Nibali rijden. Dan rijdt daar ook nog Chris Horner gewoon mee. TJ van Garderen. Boris van Hagen kan het tempo zelfs nog bijbenen. Maar het groepje dunt uit. Terwijl er een idioot in de wit pak met een blauwe snavel naast loopt. Dan weet u het wel. Le 14e Juillet. Frankrijk is gek geworden. Ja, maar het zijn de niet-Fransen die het dus nu eventjes doen. De niet-Fransen zoals... De Del Evans, zoals Jurgen van der Broek. De, de Belg, zoals Nibali dus. De Italiaan. En die uh, gaan dadelijk over de top heen beginnen aan die hele lastige aanval. Alsof we bezig zijn met een Alp of een Pyreneerit. Dat soort namen. Maar nee hoor, het is een etappe waarvan iedereen zei, makkelijke, vlakke etappen. Ja, er zit een beklimming in aan het einde. Maar kijk eens wat dat voor spektakel oplevert. Spectakel ook achter in de ton. Ik zie Laurens ten Dam dansend op de pedalen. Bijna boven Laurens. Nog even doorklimmen. Daar ben je er. En dan maar proberen aan ...te sluiten in die afdaling. Hij heeft een gaatje moeten laten met de mannen voor hem. En nu komt hij dan over die top heen van de Mont saint Clair En dan draait het linksaf en dan gaat het door de Villawijk heen naar beneden... ...in de richting van de kust, in de richting van Marseille Ik, eh, Plage. Ik Ik zie daar Cadel Evans, burger van de Broek weer in het wiel. Nibali, Wiggins, zo gaan ze daar naar beneden in slagorde. Ik ben benieuwd of ze nog risico's gaan nemen. Ben ik zeker ook benieuwd. Nou ja, Nibali verwacht ik eerlijk gezegd wel wat van. Nou, wij zijn inmiddels weer beneden, weer terug in dat plaatsje zetten. En dan gaan we dadelijk die hele lange rechte weg oprijden richting Cap De Mooi moment om strakjes die eerste rijders daar weer op te gaan zoeken, op te gaan verwachten. Want ook daar speelt de wind een vrije rol, komende vanaf rechts. Dus als je daar een gaatje hebt en als je medestanders hebt om door te trekken... kun je daar toch echt wel een avond plaatsen. Doorkomst op de top van de Mont saint clair bergje van de derde categorie... Maar Wat een spektakel. Jurgen van den Broek als eerste boven. Kadel Evans daar achter En nu krijgen we weer een demarage uit het peloton van een van de mannen van Omega Pharma Lotto. Die probeert Quickstep, moet ik zeggen. Ik vergis me af en toe nog wel eens met die naam. Want het was natuurlijk de naam vorig seizoen. Maar Omega Pharma Quickstep, die probeert daar weg te rijden uit de kop van het peloton. En dan probeert Laurens ten Dam daar weer met de moed en wanhoop de aansluiting te krijgen in die afdaling. De groep is wel groter geworden hoor. Het is niet meer dat elite gezelschap. Ik kijk naar een lang gerek linde en ik kijk ook naar Kadel. Javanel Evans daar met zijn gele schoentjes en zijn rode trui die daar in die afdaling in gaat. En dan is het oppassen, want af en toe dan ligt zo'n bocht er slecht bij. Is het Chavanel die daar wegrijdt? Jawel, Chavanel. Ah, dan zou het toch nog weer een Franse dag kunnen worden op deze katorze sfeer. Als het inderdaad Sylvain Chavanel is in die gevaarlijke afdaling. Ja, zo'n is ook wel een renner die risico's durft te nemen. Ook wel een renner die goed kan sturen. Sylvain Chavanel, dus die Fransman in Belgische dienst. Die afdaling duurt niet lang, maar is ongelooflijk gevaarlijk. Eén koploper dus. En het enige wat de tourorganisatie op dit moment nog schreeuwt is... "Accéléré, acceleree naar de auto's en de motoren die ervoor zitten. Iedereen moet ruimte maken. Het is hectisch, het is wild, het is een prachtige rit. Ik kan me dat voorstellen, want dat moeten ze in het peloton ook. Daar accelereren ze ook. Het is nog steeds Javanel met een heel klein gaatje op die achtervolgers. Ik zie ook hoe die bij Tendam aansluit. En die natuurlijk hoopt dat hij de staat van het peloton nog te pakken krijgt. Maar dan moet het toch echt wel stilvallen daar vooraan. En stilvallen doet het voorlopig niet. Nee, alles weer samen daar vooraan. Nou, dat kan de zaak wel weer veranderen. Peter Sagan zat er volgens mij ook bij daar in zijn groene trui. Daar zie ik hem rijden. Naast Kadel Evans, naast Froome. Gewoon Peter Sagan, u weet het wel. Niet echt een klimmer, maar hij kan alles hoor. Hij kan sprinten, hij kan goed bergop aankomen als het maar geen hooggebergt is. Sagan die uh, klimt uh, aan en de mannetje van Euskaltel rijdt weg. Maar dat is een demarage zonder panache. De Mont Saint-Claire is met de wonger, ligt nu achter ons. Bijna half vijf op vijf seconden na. Tijd voor Ewart de Jong met de hoofdpunten van het nieuws. General Electric heeft als eerste Amerikaanse bedrijf een contract afgesloten in Birma. Het bedrijf gaat geavanceerde medische apparatuur leveren aan twee ziekenhuizen in Rangoon. Dat is de grootste stad in Birma. Er is niet veel geld mee gemoeid, zo'n 2 miljoen dollar, maar de deal is wel van grote symbolische betekenis. Zaken doen met het land was tientallen jaren lang verboden vanwege de strenge sancties tegen het militaire bewind. De Duitse Belastingdienst heeft vertrouwelijke gegevens in handen gekregen van cliënten van een Zwitserse bank. De Belastingdienst kan zo achterhalen of de rekeninghouders hebben verzwegen dat ze geld in Zwitserland hebben en zich dus schuldig maken aan belastingontduiking. Er zou 3,5 miljoen euro zijn betaald voor de CD met gegevens van zo'n duizend spaarders.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 En de storing bij ABN AMRO is voorbij. Het probleem waarbij bij- en afschrijvingen voor klanten... niet goed werden verwerkt, is vandaag verholpen, meldt de bank. Door de storing klopte bij sommige klanten de saldo-informatie... met internetbankieren en mobielbankieren niet. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan eerst maar weer eens even naar de Tour. Want keert de rust een beetje weder. En hoeveel zijn er eigenlijk nog vooraan, Gio? Ik denk als ik zo probeer te tellen en dan even dat heel snel probeer te doen. Een mannetje of dertig hooguit, hoor. De Gele Trui er in elk geval bij. heeft twee mannen bij zich daar uh, vooraan. Ik denk dat het Richie Port in ieder geval is. Een kleine mannetje daar uh, op kop. En uh, dan weten we in ieder geval ook dat uh, die Christopher Froome erbij is. En nu kijk ik naar een groepje met Mark Cavendish. De wereldkampioen natuurlijk wil hij aansluiten. Hé, hey, daar zit ook Matthew harley Gos. De andere sprinter die proberen aansluiting te krijgen daar bij het peloton. En wat je ziet gebeuren daar vooraan in het peloton, Sebas, is dat die ploeg van Sky op kop rijdt, maar ze rijden niet hard. Het lijkt wel alsof ze wachten op hem. Ja, dat zou zomaar kunnen wachten op de wereldkampioen op Mark Cavendish, zodat hij wellicht een nieuwe kans krijgt. Dadelijk in Le Cap Dac. Kijk, achterom, daar zie ik in de vette de koplampen en daar zie ik het eerste deel van het peloton aankomen op die brede weg richting de finishplaats langs de kust, allemaal publiek langs de kant van de weg in badkleding. Heel de dag lekker op het stad. Gelegen, genoten van het mooie weer. En nu steken ze even de parkeerplaats over. En dan sta je meteen aan het parcours. Die weg is kaars en kaarsrecht. De wind komt van de rechterkant. En het gevaarlijkste bevindt zich eigenlijk midden op de weg. Want daar zijn behoorlijk wat van die rubberen paaltjes geplaatst... om te voorkomen dat de auto's elkaar gaan inhalen. Maar je moet daar echt behoorlijk goed op letten... om niet jezelf in gevaar te brengen. Daar komt dat eerste deel van het peloton aan. Zo'n 50 man groot. En die zouden 20 seconden voorsprong hebben op de eerste achtervolgende roep Gio. Ja ze gaan eraan komen, hoor want je ziet dat heel duidelijk daar op die weg daar tussen dus dat Binnenmeer en de zee in. Het tempo wordt gedrukt door de mannen van Wiggins uh, want die wachten natuurlijk op hun ploegmaat is. En nou, Dan gaan we hier toch nog gewoon een echte sprint krijgen. Geen gemankeerde sprint. Geen sprint van mannen die de berg hebben overleefd. Nee hoor de echte sprinters kunnen straks uh, ook aansluiten. Cavendish dus erbij. Gost erbij en dan ben ik benieuwd of ook hoe zie ik daar zelfs uh, ook weer bij zitten. Die wordt we hadden nu keurig teruggereden naar de start van het peloton. 16,5 kilometer nog. Het gaatje is minimaal. In dit gebied, Bart Voskamp, ken je als niet. Je bent geweest als toerist, vertelde hij ons voor het begin van de uitzending. Maar je kent het natuurlijk vooral als renner. Als We kijken naar die berg die net achter de rug is. Uh, kortkrachtig, maar net niet verneinig genoeg om een beslissing te forceren voor deze etappe. Ja, wel genoeg om de beslissing te forceren, maar daarna moeten ze nog 20 kilometer op het vlak. En dan zie je wel dat er 15 man, uh, 15 man bovenuit steekt die weg kunnen rijden. Maar vervolgens is het nog te ver om door te trekken. En die jongens van Sky die op kop rijden, die hebben geen belang om, uh, om weg te blijven. en Die hebben nog Cavendish erachter, dus die zullen dan een beetje het tempo proberen te drukken... in de hoop dat Cavendish nog terug kan komen. Maar ze zullen het wel moeten blijven controleren, want ze gaan ook demereren. En Kadel Evans zag je even van voor om te proberen, maar... Ja, die, uh, die probeerde natuurlijk wel even de slag te slaan. En dat is op zich ook mooi, maar het is, wat ik zeg, het is gewoon te ver om, uh, om dan alleen door te rijden. Toch even, Evans van de Broek gaf een klein beetje gas. Het leek er even op, en of dat nou maar zo is of niet... dat Froome even moeite had, het leek er heel even op... dat Wiggins ook een klein beetje... is het mentaal dan wel nog lekker met die bergen die komen... dat je denkt, nou ja, misschien zit daar iets? Ja, het is, het is natuurlijk wel een bijzondere klim. Dit is, het is wel een berg, maar het is echt een heel explosief. Nou ja, Wiggins is, niet, uh, is, is geen herenmeester in de explosieve klimmen... maar lange klimmen. is zag ook op de top dat hij daar pas het gaatje echt dicht reed. Dus die reed heel verstandig, ging niet mee met de tempoversnelling... maar reed echt op de top dicht. Dus die het, uh, hij had het overzicht prima. Hij heeft, uh, heeft er geen seconde van gedacht, oh jee, daar gaat iemand. Nou, Het zal zeer hebben gedaan, maar dat zal ja, voor Evans ook, nee. Dat is goed ingecalculeerd. Uh, kijk, je kunt iemand best 15 meter laten lopen. Het is een tijdrijder, dus de, hij heeft pas echt op de top. Toen het afvlakte, heeft hij dat gaatje weer dichtgereden. Kort genoeg, want die Froome die stond echt even stil bijna. Ja, het leek wel even dat hij even mindere been had. Maar uh, goed, hij zit ook mee. Het is maar zo kort om daar een conclusie aan te trekken. Lijkt me, gaat me nog wat te ver. Geen conclusies. Eerst dit. Wat de stand van zaken in het peloton-Gio... Ja, het is toch een andere groep hoor... die nu net aansluiting heeft gekregen bij dat uh, peloton. Want we dachten dat daar uh, uh, Cavendish in zat en Matthew Kos... want die lieten ze van heel dichtbij zien. En daarna werd er overgeschakeld naar een luchtbeeld... waarbij je zag dat die groep bijna bij uh, het peloton was. Maar het blijkt, dat wordt nu net gemeld... dat Cavendish op één minuut rijdt van het peloton. Ja, en dan is het moeilijk wachten. Vooral ook omdat we twee man in de aanval hebben. En niet de minste. Natuurlijk mannen die goed over zo'n bergje heen kunnen. Alexander Vinokourov, meermalen al gewonnen in de Tour en Michael Albassini, de winnaar van de Ronde van Catalonië dit jaar... ook een ijzersterke coureur en laat die twee mannen geen voorsprong nemen, hoor. 13 seconden is het gat nu tussen die twee en het eerste achtervolgende peloton. Zonder Cavendish dus. Zonder Cavendish. Michael Albassini zit dus vooraan inderdaad met Alexander vino op weg weer naar een rotonde op die hele brede weg. Boksend, vechtend tegen de wind in... Maar ze doen dat goed samen natuurlijk in deze finale van deze etappe. Cavendish rijdt op 1 minuut en 30 seconden van de kop van de koers van Vino Kurov, die de rechterzijde kiest van de rotonde met Michael Albacini, de man van Orika Greenwich daar in dat wiel zitten. De Zwitser, die dus weet dat Matthew Goss eruit is en dan denkt dan ga ik maar voor mijn eigen kans. Zij kiezen de aanval, maar dat eerste deel van het peloton met Sagan en ook met Boaz Sonnage zit niet ver weg en die twee die kunnen ook verschrikkelijk goed aankomen. Well, no Not there, de the zombies. Er waren twee man vooruitgesprongen, vertelde u Gio. Zijn die nog steeds weg? Die zijn nog steeds weg. En ik zei al, geef ze niet te veel ruimte. Want ze weten allebei wat winnen is. Alexander Vinokourov en Albassini. En dan gaan ook meteen even toch de gedachten terug naar Luik Bastenaak Luik, wat was het? Twee jaar geleden toen Vinokourov won. En nog het checkboek, de bankrekening van Kolopnef eventjes opvroeg. Want die zou hem aan de overwinning moeten helpen. Zou die al gesproken hebben met zijn medevluchter met Mikael Albassini. Het peloton daarachter, het eerste gedeelte van het peloton. Dat rijdt op dit moment op 21 seconden met daarbij de Sagan, met daarbij Boasson, maar ook met André Krijpel. want Sebastian Lotto-ploeg die sleurt aan kop van dat peloton. Rijden ongelooflijk hard, boven de 60 kilometer per uur. Gaan er maar eens aan staan als die wind beuken geeft vanaf de rechterkant, alsof er een bokser ze nu en dan in je maag slaat. Zo hard komt het ze nu en dan aan. Alexandre vino en Albacini rijden daar dus 22 km, uh, kilometer niet, was maar waar voor hen. Nee, 22 seconden rijden ze Daarvoor voor die ontketende trein van de Lotteploeg. Helemaal aan de linkerkant van de weg. Rijdt Alexander Vinokourov Nu wat meer naar het midden toe. Dat is wel lekker voor Albassini. Want er kan Michael Albassini eventjes wat in dat wiel. En zo ontstaat er een hele ini-mini mini waaier van twee mannetjes. Op weg dus naar Le Cap Maar ze hebben er maar een kleine voorsprong. 21 seconden op deel 1 van het peloton. Maar het Voskamp, 21 seconden is niet zoveel. Aan de andere kant rijden er ook maar drie of vier achter. Hè? Of is dit toch een treintje wat te sterk gaat zijn? Uh, er zitten wel zoals Lars Bak alleen al. Die kan volgens mij het gat dan wel eens eentje dichtrijden. Die, rijdt, die is heel sterk. Dus ze gaan, ze gaan dat zeker dichtrijden. Ze zullen het een beetje laten, laten houden op, de, op, die, op die 20, 15 seconden. Om, om, om het treintje niet kapot te rijden. Want ze moeten straks ook nog een sprint aantrekken voor Grijpel. Dus uh, ja, dat is heel mooi. En achteraan moeten ze oppassen dat ze niet op de kant gelost worden. Dus het zal, het zal heel hectisch zijn momenteel. Want het, want het treintje heeft veel last van de wind daar op dat gebied. Plat. Ja, Het is plat, het is open. Kijk, ik kan hier niet aanvoelen precies hoe de wind staat. Maar als ik de renners hier zitten, is het toch een beetje aan één kant van de weg. En uh, er is nog wel wat begroeiing. Maar ja goed, er kan ook een open stuk komen. En dan uh, ben je het haasje. Zien wij op een dag als vandaag eh, hoe zwaar zo'n tour is en hoe het ook echt zijn tol begint te eisen? Want ik neem aan, als dit de eerste etappe was geweest, dat we hier met 80 mensen bij spreekt. Ja, kregen. zeker. Ja, ik bedoel, het, het is misschien maar een klimmetje van derde categorie, maar je moet niet vergeten. Ze zijn twee weken aan het koers. Er is al van alles gebeurd. Mensen hebben terug moeten komen hebben in kopgroepen gezeten. Ja, dan ga je je benen wel voelen. En het is ook heel lastig om vlak te rijden. En in, uit het vlak in één keer zo'n kolletje op te rijden. Dat heb ik gisteren ook uitproberen te leggen. Ja, dat doet zo verschrikkelijk uh, zeer aan je benen. Dat je dat je hoofd zegt van nou ah, stoppen, maar je laat je maar uitzakken. Dus ik denk dat dat een hoop ook gelijk hebben opgegeven daar. En jij zet in dus toch op een sprint uiteindelijk in de groep van mensen. Je hebt de hele tijd Grijpel gezegd. Kunnen we je nog aan twijfel brengen door te vertellen dat de heer Sagan ook mee zit? Ja, dat, dat zal zijn grote concurrent worden. Maar ja, ik, ik heb het idee dat Grijpel wel iets rapper is. En als hij slimmer is geweest, dan heeft hij zich de laatste dagen een beetje kunnen sparen. Alhoewel dat het lastig is als niet klimmer. Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, sparen, de laatste dagen proberen in de bus te zitten. En uh, al ben je net iets beter dat je voor de bus kunt zitten... gewoon in de bus zitten of net achter de bus. En uh, goed eten en drinken. En dan de dag als vandaag. Hè, dit is een dag voor Grijpel. Ik zei het natuurlijk gisteren al. Ja, dan moet je er staan. En uh, nou ja, hij staat daar. Het klimmertje heeft, heeft hij zijn, zijn wagonnetje toch aangehangen. Wij gaan weer eens kijken in de koers. Ja, Want... Interessant hoor, die strijd achter deze twee koplopers. Fino Kurov en Albacini. Want je ziet dat Lotto-treintje daar op kop rijden. Met in het wiel van Grijpel Peter Sagan. Dan zie ik Boas van Hagen. Ook Danilo Hondo zit daar trouwens bij. Hè? Pas op hè, sprinter van de Lampre ploeg, Een Duitser die daar in die ploeg rijdt. En natuurlijk al die klassementsmannen. Ik heb ook Luis Leon Sanchez in die grote groep gezien. Net als Philippe Gilbert. Dat zijn misschien nog gevaarlijke klanten voor een uitval in de slotfase. Want het weggetje gaat toch nog even. Even een beetje verneinigd bergop. Tussen de twee kilometer voor de streep en de laatste kilometer. De boog van de laatste kilometer. En dan zou het nog wel eens kunnen lonen om daar te jumpen. Het is allemaal nog speculatie. Want we rijden nog tussen die twee wateren door. Waar de wind vrij spel heeft. En ik kijk naar een peloton dat wel langzamerhand is aangegroeid. Tot een mannetje of 40, 50 misschien wel. En die rijden op 19 seconden van de twee koplopers. Van Alexandre vino en van Michael Albassini. En dan ben je toch geneigd te denken inderdaad dat ze bezig zijn met iets dat geen goed resultaat zal krijgen. Maar ja, je weet het immers maar nooit. Maar 19 seconden, dat is helemaal niet veel natuurlijk... in die lange, lange aanloop naar Le Cap Dick. Mark Cavendish rijdt op 1 minuut en 10 seconden. Dat 3 minuten en 10 seconden, sorry. 3 minuten en 10 seconden. Dus kunnen we wel een streep gaan zetten... door de naam van Mark Cavendish. En we kunnen ook langzaam maar zeker heel voorzichtig... de namen Fianne van Albazini gaan uitgummen dadelijk. Want het verschil wordt... Kleiner en kleiner peloton is ze bijna te pakken het Voskamp, uh, we kijken naar twee mensen die ook heel goed eigenlijk uh, dit kunnen. En toch, uh, ja, het is een kansloos verhaal uiteindelijk. Hè? Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, uh, als je het niet, niet doet, dan weet je toen Kijk, is, is Grijpel niet mee in dit groepje? En, dat weet op uh, toen, toen Fiena of natuurlijk ging met Albacini, weet hij nog niet waar Grijpel zit. Kijk, en dan ben je eenmaal weg. Ja, en dan hoor je een gegeven moment in je oortje van ja, Lotto zit op kop koppend rijden. Dan weet je dat Grijpel achter je zit. Ja, en dan hebben ze ook nog een keer vier mannen die voor uh, Grijpel op kop rijden. Ja, dan is het kansloos. Maar op het moment van gaan was op zich wel een mooi moment, want ja... De kan enige twijfel uh, ontstaan. Maar als je weet dat het kansloos is, dan weet je dat maar één mogelijkheid hebt. Doorpuffelen. Door, door ja, dat doen ze ook zeker. Ze zijn, ze zijn natuurlijk vol aan het geven. En het is natuurlijk niet ver meer. En ze zullen strijden totdat uh, tot tot die man van het peloton weer in het wiel zitten. Maar ja, goed. In de wetenschap? Je, je, moet, een, je moet een gokje wagen. En in dit geval pakt het, uh, pakt het niet goed uit. Maar meesprint is voor hun ook geen optie dus toch nog even over die ploeg van Krijpel. want het is wel knap dat je dus weet dat dit komt en dat je daar dus met vijf man nog zit in het totaal, hè? in een zo uitgedund geheel. Daar moet je toch wel heel goed besproken hebben in de bus. Het moet ook kunnen, maar dit is ook heel duidelijk een aanvalsplan wat heel goed doorgenomen is. Dit he? is heel goed doorgenomen. Kijk, op de dag dat deze ronde werd uitgezet en in de publiciteit kwam, dan, dan zijn ze bij de ploeg en, en de renner zelf en Krijpel, met name is natuurlijk al bezig van op welke dagen kan ik presteren. Dus En dit is, dit is nou echt een dag dat hij zegt van nou goed, als ik van Voren begin en we beginnen met de hele ploeg van voren, dan zullen we er natuurlijk doorzakken. En moet grijpen, moet, uh, moet, moet zijn mannen om zich heen houden om terug te kunnen komen? Nou, dat hebben ze gedaan. Ze groeperen zich onderaan de voet, ze gaan daar rijden en het wordt gewoon weer een sprint. Dus het is gewoon natuurlijk uh, ja, allemaal uh, een vooropgezet plan. Dit. Maar met dat plan dan? Ten uitvoer zien komende mag Grijpel niet verliezen. Nee, dat zou zuur zijn. Maar dat is altijd, we verleden ook wel eens met TVM voor Blijlevens. Ja, als je verliest, ja, dan heb je hard gewerkt voor niks. Maar goed, uh, uh, meestal verlies je. Maar dit zijn dagen, Ja, dan mag je als printerrijk niet verliezen. Toch um, zit er tussen twee en één kilometer ook nog een soort uh, nou ja, vals plat, zouden we het geloof ik, vroeger noemen. Zo'n beetje zo'n zo hele lange, verneinige... We hebben al een paar keer gezien, het is maar de vraag. Want Sagan is natuurlijk daar wel heel sterk ook op of, of gaan, gaat niemand daar maar iets proberen? Zeg maar. Nou, als, als het vals plat is, dan, uh, dan is het moeilijk uh, om weg te komen. Ik, ik, ik ken niet, natuurlijk de aankomst niet precies, maar dat zou nog een optie zijn voor een laatste uitval. Maar Goed, Lotto is nog goed vertegenwoordigd van voren. En volgens mij zitten ze allemaal redelijk op het tandvlees in het wiel. Dus uh, of ze daar nog weg kunnen lopen, ja, dat uh, moeten we zien. En een rotonde halverwege de eindspint, we beloofde Gio ons... dan is het ook... Nee, maar ook dat is een soort tactiek wie daar als eerste doorsteekt, toch? Dan kun je er ook nog je voordeel mee doen? Ja, dus, dat zou, dan is parcourskennis natuurlijk wel een voordeel. Dat je, ik weet niet of, of de mannen van Lotto dit hebben gedaan... maar het zou wel een mooi moment zijn om het parcours er even verkend te hebben. En als ze hier niet zijn geweest in de voorbereiding... dan is er vast en zeker een of een of iemand van de begeleiding... die heeft gezegd van let op, pak de rotonde links of rechts. Nog 5,4 kilometer. Gierlippens en Sebastiaan. 5,3 kilometer nog en het gaatje is kleiner geworden. 10 seconden krijg ik nu zelfs hier op mijn computertje. En dat betekent dat Fino Kurov en Albacini een hele dappere poging hebben gewaagd. Maar waarschijnlijk zometeen meteen hard worden afgestraft voor die poging. Want het peloton met dat hele treintje van Lotto. Wat een luxe is dat toch voor die André Greipel. Dat komt eraan. Sagan zit ook nog steeds in de zetel. Boasson zit goed. Al die mannen die zitten er nog goed bij. Zelfs Nibali zit helemaal vooraan. Maar ja, ja die kan ook wel een beetje meesprinten. En de laatste 5 kilometer zijn ze ingegaan. Vino Kurov en Albassini. En dan rijden je eerst nog tussen een haag van mensen door langs een pretpark. Nou, pret hebben we vandaag wel gehad in deze etappe. Want saai is het nooit geweest. Maar dan kom je weer in een open vlakte. Net voor Le Capdacde. En dat is natuurlijk met z'n tweeën in het nadeel. Die wint daar weer vrij spel. En dan loopt die voorsprong verder en verder terug. 12 seconden hebben ze nog maar Albassini en Vino -Kurov. Aan de andere kant houden ze eigenlijk nog best knap langstand tegen dat jagende peloton. Ze blijven het proberen, maar ze zien nu toch wel langzamerhand het zinloze in van deze poging. Want het gat is misschien nog 150 meter. En dan komt dat hele treintje van Lotto, waar zelfs Jurgen van der Broek nog meedraait als derde man daar. Dat treintje dat komt eraan. Mooi, hè? Jurgen van der Broek is volgens mij, ja hoor, het is weg. echt, is de man die voor André Krijpel rijdt. Terwijl we nu zijn beland bij het pano van de 4 kilometer. Met de twee koplopers. Ja, netjes hoor van Van der Broek. Ja, je kan het maar beter nu doen. Krijgen er straks misschien weer wat voor terug op het moment dat we weer de heuvels ingaan. Acht seconden is het verschil nog maar voor de twee koplopers... naar dat peloton toe waar Thomas Vukler moet lossen. Ja, de groep daar vooraan die breekt hoor, eh, want er is een klein groepje daar weggereden. Kijk eens, dus het zijn een mannetje of 15 die daar weg zijn. En daarachter dan een aantal mannen die niet meedoen dadelijk hoor aan deze finale. Ik zie daar nog Sanchez zitten, ik zie daar nog Sprik zitten van Argo Shimano. En nog steeds twee mannen daar aan de leiding. En dan dat treintje van Lotto in dat allereerste deel van het peloton. Mooie finale hoor hier, vooral omdat het breekt. De gele trui zit in de eerste waaier. Dat is het belangrijkste inderdaad voor Bradley Wiggins, vind ik van Albacini met nog een hele lichte voorsprong linksaf. En dan weer uh, ook een beetje omhoog. Allemaal weer in het nadeel van twee mannen. Maar wat houden ze het lang vol. En wat persen ze alles uit hun lichaam. In de laatste kilometers op weg richting kapdak 2,7 kilometer nog en de weg loopt nu al op nog steeds Albassini en Vino Maar daar komen de mannen van Lotto. Daar komt het monster dat die mannen wil opvreten. Jurgen van der Broek daar nog steeds ook. Ik zie Boas Son Hagen. Ik zie Bradley Wiggins in zijn gele trui. Peter Sagan zit er nog steeds bij. En er zal ook André Greipel er toch nog wel bij zijn. Maar anders rijden ze niet bij Lotto. Ja, Albassini die heeft het gezien. Die houdt de benen helemaal stil. Die laat zich voorbij denderen door dat peloton. En ik geloof dat inmiddels... Het tweede gedeelte weer even aangesloten bij het eerste gedeelte. We krijgen een uitval van een renner van Rabo. Is het Luis Leon Sanchez. Het is inderdaad de Spanjaard van de Rabobank Ploeg. Gaat hij het dan toch nog doen? Een slechte toer goed maken voor die grote Nederlandse ploeg. Die zoveel geld heeft, maar geen succes kan behalen. In de toer in het klassement. Sanchez, vorig jaar al winnaar van de etappe Naast zijn Floor. Was geen vergelijkbare aankomst. Want daar ging het gewoon de laatste drie kilometer. steil bergop. Nu is het toch even een klein stukje omhoog. Waar hij profiteert en wegrijdt uit het peloton. Maar er wordt gereageerd door de mannen van Sky. En door die man van uh, Skill. Van Algo Shimano, dat is die sprik die erbij moet zitten. Sprik springt achter Luis Leon Sanchez aan. De twee Nederlandse ploegen kleuren de finale. Nog maar anderhalve kilometer en Sprik krijgt aansluiting bij Luis Leon Sanchez. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan deze twee heren elkaar vinden? Gaan ze doorrijden tot aan de finish? Sprik trekt in ieder geval hard door. Dat is in ieder geval goed van hem. Niet wachten, niet in het wiel gaan zitten. Want dan gaat die Sanchez ook geen meter meer rijden. Zo slim is hij wel. Hij zat uh, vorige week, zat hij nog, of van de week, Zat hij nog in de kopgroep met uh, Thomas Verkler. Toen liet hij zich kloppen. Toen werd hij afgetroefd. Maar nu zit Sanchez erbij. Er is nog steeds een gaatje. De mannen van Sky rijden. Oh, ze met z'n tweeën. Mooi om te zien hoe die twee de Nederlandse ploegen in elkaar hebben gevonden. Maar het is pot van potverdorie. Het is de gele trui zelf die het gat dichtrijdt. Hij knecht hier voor Boasson Hagen. Hij probeert hier gewoon het gat dicht te rijden. Nu zijn ze in die rotonde aanbeland. En dan moet Boasson de sprint aantrekken. met dan weer in het wiel. En dan in het wiel nog zien we Sagan zitten. Het is Boasson. Het is Grijpel, Greipel. Greipel met Sagan in het wiel. En dan komt Sagan eroverheen. En dan is het Greipel die wint voor Sagan en voor Boasson Hagen. Wat een geweldige finale weer zegt. En mooi dat de gele trui het geprobeerd heeft. Natuurlijk probeert hij zichzelf uit de problemen te houden. Maar hij lanceerde zijn ploeggenoot. Lanceerde die uiteindelijk na de overwinning. Dat dacht hij tenminste. Maar uiteindelijk wordt Boasson derde. Maar Grijpel wint de etappe voor Boasson en Sagan. Ja, je had het voorspeld, Bart, dus uh, bij deze. Uh, prachtige, prachtige finale. Toch nog even, wat zegt het uh, over de sfeer in een ploeg... als de gele trui zegt, uh, ik ga nog even zelf het laatste gaatje dichtrijden. En wat zegt het over de gele trui? Nou, dat zegt heel veel over de gele trui. Maar buiten dat het, uh, dat het Hagen waarschijnlijk gegund is door Wiggins, omdat hij al zoveel werk heeft gedaan, is het natuurlijk ook een hele slimme zet. Tot op het moment dat jij uh, voor, voor, uh, voor voor Hagen die sprint aantrekt... en hij zou winnen, dan zal hij de laatste week voor jou door het vuur gaan. Dus het is natuurlijk heel professioneel. En ik vind het ook heel knap dat, dat, dat hij dat nog even doet. Ik vind het uh, heel professioneel, zoals Wiggins uh, dat heeft gedaan. Maar uiteindelijk is het uh, Grijpel die uh, wint met een wiel voorsprong. Um, terwijl zijn ploeg inderdaad al een treintje aan het uh, formeren was. Maar het leek wel alsof ze uh, op een gegeven moment de kracht aan het verspelen waren. Uiteindelijk was Grijpel die het zelf in die slotsprint moest oplossen. Ja, uh, ze, ze hadden zich toch een beetje overschat. Op een gegeven moment kwam de wind echt enorm op de kant. Hè. Het brak ook in twee stukken toen, uh, toen het ploeg van, uh, van Grijpel Lotto zo hard doortrok. Ja, en, en toen... Dus hebben ze zich eigenlijk een beetje opgeblazen. Sky heeft toen het commando overgenomen. En die hebben het tempo iets laten zakken. Waardoor de twee groepen weer samenkwamen. En dat was het moment voor Sanchez om te zeggen... oké, okay, dit is het moment om weg te springen. Deden deed dit natuurlijk heel slim. Alleen ja, dat je dan nog een wikkenster achter hebt zitten... Die, die, die, die nog even een sprint wil maken. Ja, dan heb je gewoon dikke pech. Ja, want we hadden... Ja, we realiseren het ons bijna niet... van de, de twee mensen uit in ieder geval de Nederlandse ploegen. Weliswaar buitenlands, maar uit de twee Nederlandse ploegen eigenlijk ook een beetje uh, typerend dat uitgekende ploegen dan nog dit rijdt, die je niet helemaal zou verwachten. Is dat een beetje illustratief voor de Tour? Ja, uh, je zag ook aan, aan Sanchez, die maakt ook een, een, wel een gebaar van ja, wat doe jij nou? Maar goed, hij zal later uh, vanavond of vanmiddag zal hij ook wel begrijpen waarom dat gebeurde natuurlijk. Is dat wat hij deed? Ja, hij volgens mij deed hij zijn hand wel even omhoog richting Wiggins en zal ook wel wat geno genoemd hebben, want eigenlijk was de koers uh, voor Sanchez op dat moment en ja, dat Wiggins rijdt, ja dat verwacht je natuurlijk niet, maar ja, hij had zijn sprinter daarna zitten. Dus, dus terecht dat hij het gat dicht rijdt. Alleen nu blijkt voor niks, want uh, zijn sprinter wordt derde. Helemaal voor niks. Sagan um, is heel goed. Moest nu toch even passen hè? In, de, in dit sprintje? Ja, passen, passen, nou passen, ja, ja, passen. Uh, de worden is heel goed. Uh, en, uh... We zaten met een, een hele, hele vreemde sprint natuurlijk. Uh, Hagen die, die heel vroeg aanging in een, in een flauwe bocht. Uh, Grijpel die er dan over gaat en daar overheen komt Sagan. Dus Sagan was uh, intrinsiek natuurlijk wel de snelste. Alleen hij kwam net iets te laat. Grijpel wint zijn. Hoeveel is de etappe, Bart? Dat was niet zijn uh, tweede? Die is een, we gaan het, eens even kijken. het is een derde, derde etappe alweer, ja, ja, ook ja. van Greipel. Dat is een leven uh, geleden, dus je vergeet snel, hè? Ja, dat is helemaal het begin van de Tour. De strijd om de groene trui is uh, hiermee ook wel voluit losgebrand. Dus de sagan Grijpel. Ja, maar Sagan die wordt hier ook tweede, dus die, die verliest maar een paar puntjes. Als Sagan niks overkomt, dan is het een, uh, al een gereden koers. Het was 73 punten verschil tussen nummer 1 en 3 in dat puntenklassement. Sarkan blijft dat. Ja, Sarkan blijft in de, in de groene trui. Maar goed, Grijpel doet in ieder geval nog pogingen. Maar in de etappes van de komende dagen zijn er weinig punten te verdienen voor uh, dit sorteer. Daar gaan we straks ja. nog wel even verder over praten. We gaan dit eerste uur, uh, althans het slotuur van de etappe, even besluiten. Grijpel wint dus voor Sarkan en Boazon Haken met een kleine groep mensen waarin wel de hele top van het klassement vertegenwoordigd zat. Straks gaan we uitgebreid nakaarten in het volgende uur van Radio Tour. Dat doen we natuurlijk allemaal na het nieuwsblok van 5 uur. De Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteren een beetje in het pleintje. En daarna heb ik 27 euro. En <laughs> dan heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag s ochtends rond 10 voor half 11.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 Strangeland van de Kien. Koop je nu tijdelijk voor maar 12,99 bij bol.com. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.